De tweede stem, de tweede stem, ze zong zo mooi de tweede stem, de tweede stem. Zij. Op zeker een dag werd een knap jong mens ook lid van het prachtige koor. Men merkte het dadelijk hij zong naar wens en werd dan ook eerste tenor. Ja, ja. Hij zong met de ouds nu een mooi duet. Dat was een geweldig effect. En ieder zei nu wat een aardig stel: dat zingen is werkelijk perfect. Ze zongen zo. Zo zongen ze samen een maand of acht. Toen vroeg hij haar eindelijk tot vrouw. Ze keek hem eens aan en ze zei heel zacht: Mijn lieveling, ik heb je trouw. Ze vierden al spoedig hun huwelijksfeest. En zijn nu al jaren getrouwd. Nou. Het zijn jaren van vreugde en geluk geweest. Het oh. heeft hun ook nimmer berouwd.